Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon. Zon, zee, Zandvoort en zomerhit. ...is de zomer van ZFM. Met, Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Nou, er is een wissel uh, plaatsgevonden in de rust. Uh, er is een andere techneut gekomen, <laughs> die heet George van Dam. Dus daar uh, kunnen we dan nu ook meteen uh, mee verder. Uh, we gaan, uh, wat gaan we doen in de tweede uur, uh, Ben? We gaan het hebben over in het kader van de Noord-Holland Biennale. En dat wordt mij straks uitgelegd wat het allemaal precies is. Want het blijkt dat ik weer op de verkeerde website heb zitten studeren. Ja. Komen hier aan tafel uh, Frans van en Nadia. En die gaan ons vertellen hoe het Oké, okay, dan hebben we om vijf en half twaalf de, ja, de strandschaken. Uh, schaken. Het strandschaken, dat wordt voor de 15 keer weer gehouden. Edward Geerts komt daar iets over vertellen. En als laatste hebben we. De laatste gaan wij praten over de grootste zomermarkt van Nederland. De grootste zomermarkt, vertel je dat? Ja. Aan het aantal kraampjes. Alex Willemsen weet daar alles over. In het verleden werd dat altijd gedaan door Ferry Verbrugge. Maar die heeft het tegenwoordig druk met allerlei andere dingen. Uh, dat uh, zo dadelijk. Maar we gaan natuurlijk ook verder met een stuk muziek. En daar beginnen we dan maar mee. Omdat het een, een klassieker is, laten we hem tot, tot het hele eind doorlopen. Phil Collins en In The Air Tonight. Um, wat er nog avond, vanavond in de lucht hangt, dat weet ik niet. Bureau Boulevard. Ik krijg iets onder mijn, onder mijn neus geschoven van uh, François en Nadia. Welkom. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, het gaat over uh, de Noord-Holland Biennale. Wat is dat uh, precies? Wie van de twee mag ik dat vragen? Ja, nou, ik nou, kan, ik, kan wel gewoon iets erover zeggen. <laughs> ja. Ja. Nou, Noord-Hollands Biennale is een, uh, een kunstevenement die uh, gerealiseerd wordt door, um, ja. hoe heet het nou precies, die, uh, een, een kunstinstelling in, uh, in Haarlem. Ja. En uh, het gaat dus over meerdere strandplaatsen langs de Noord-Hollandse kust. Ja. ...waar ze dan verschillende kunstenaars naartoe hebben gestuurd om projecten uit te voeren... Ja. ...die dan iets te maken hebben met uh, zee en land in uh, Noord-Holland. Ja. En uh, we zijn dus gevraagd om een aantal, uh, hoe zeg ik dat, uh, workshops of uh, ja. uh, um, yeah, design workshops te organiseren... ...in die verschillende plaatsen, ja. waar we dan samen met de bewoners dan... Uh, soort van uh, plannen proberen te maken voor die, uh, voor die plaatsen Ja, voor de plaatsen uh, zoals hier in Zo dit geval Ze ja. zijn hier ja. gestuurd inderdaad ja. en dan is er uh, ook nog een uh, design workshop in uh, Den Helder ja. Castricum en uh, de derde ben ik vergeten dat maakt niet uit, dat is niet ja. belangrijk nee, duur... maar, wat... Deze, <suktie> is de de maar wat is het doel erachter om dit te doen Um, het ging, volgens mij ging het uiteindelijk om de badplaatsen meer een identiteit te geven. Dat ja. dat een beetje um, van Tessel tot Zandvoort, zullen we maar zeggen, dat is een beetje de richting waar het op gaat. Um, dat, dat men dat wil, wil dat wat opgepimpt hebben, als ja. het ware. Opgepimpt een beetje in uh, ah, weer een beetje nou, in, uh, uh, ja? Ja, netjes worden. Um, meer toerisme te trekken ook. Ja. En uh, uiteindelijk uh, meer identiteit te geven. Ja, is het ook zo dat jullie dan de creativiteit daarin uh, heel duidelijk laten, laten meekomen in dit verhaal? We proberen het in ieder geval van een andere, van andere kant te benaderen. Ja. Inderdaad, een, een meer creatieve manier, denk ik. Ja. Maar dan ook een uh, wat, denk misschien... Uh, betrokken manier, dat we ook mensen proberen veel meer naar bij te betrekken en ook mensen die dan misschien daar niet zoveel te maken hebben of niet zo snel daar iets uh, te zeggen over hebben ja. ook daar in het proces gewoon mee te brengen ja. Ja, want Shanna van Heeswijk, de kunstenares uh, die dit project dan heeft gekregen zullen. We maar zeggen, ja. zij doet wel heel veel participerende projecten. Dus ja. het gaat voornamelijk om wat men hier nou van vindt. En dat ja. proberen wij hier nu in Zandvoort een beetje los te krijgen. Wat men nou wil en wat er speelt. Die biennale is uh, nu duidelijk voor mij. Uh, <laughs> bureau <van>. Boulevard, ja, <laughs> misschien <laughs> voor meer Maar goed, daar kom ik zo nog even op. Want uh, Bureau Boulevard, dat zijn jullie. En op Bureau Boulevard is dus Zandvoort, het project van Zandvoort. Ja, ja. Oké. Okay. Um, verhalen, geruchten, roddels, ideeën en gebakken lucht. Ja, daar zijn we naar op zoek. Dat staat uh, in, uh, in de krant. Oh. Ja. Ik heb net heel, heel even gescand en er staan allemaal leuke uitspraken in. Ja, die hebben we van uh, vorige week verzameld. Vorige ja. week stond hier dan voor het eerst om uh, met onze om uh, verhalen te verzamelen. Vertel eens over die IJscalcar. Nou, die IJscalcar is uh, ons mobiele bureau. Dus omdat uh, wij, uh, wij zitten eigenlijk in een uh, appartementgebouw, maar dat is net uh, op, de, op de eerste verdieping. Dus we zitten niet aan de boulevard. Dus het idee was om ons bureau aan de boulevard te kunnen brengen. Mm -hmm. En dat, dat hebben we dan uh, door middel van een ijskoekkaar gedaan. Omdat we dan gewoon langs de boulevard kunnen rijden en uh, mensen benaderen. Ja, de mens ik, ook. ik zie er nog één staan. Ja. Nederland is een bananenrepubliek en Zandvoort is de hoofdstad. Ja, en dat was ook een uitspraak ja. die iemand deed. Een Zandvoort, ja... ja? Dat, uh, nou, ik vind hem wel heel erg uh, bijzonder Hij heeft zijn eigen is... charme, maar ook de lelijkheid. Okay. Ja. Onder andere. Onder andere. Je verzamelt dit. Ja. Uh, er komt daar een, een, een boekvorm van uit. Of, uh, ik vind het wel leuk, al die uitspraken. Want er staan een heel veel aardig in. En wat ga je daarmee doen? Nou, de bedoeling daarmee is, is eigenlijk... Uh, nadat we al deze wensen van mensen hebben verzameld... We zijn van plan om de plan, de plannen... ...van de boulevard te maken. En ik bedoel dan niet de beste plan... ...die dan alle andere niet plannen... Ja. ...niet de oplossing van de boulevard zou zijn... ...maar eigenlijk meer... Uh, ...alle wensen van mensen... ...alle geschiedenis van alle plannen die zijn geweest... Uh, de ...toekomstige plannen die dan nog uitgevoerd zou worden... ...dat bij elkaar te brengen... In elkaar te mengen en door elkaar te laten kruisen. En dat gaan we dan presenteren op Leven Ga je dan ook Lektor. een... een visualiseren. Uh, visualiseren. Ja, dat ja. Ik Ga je dat ja. ook visualiseren ja. in dit gaat de middenboulevard worden? Of maquette of uh, in, in presentatie? Dit had de middenboulevard kunnen, kunnen zijn. zijn. Dit, is, dit, dit is wat mensen willen van de middenboulevard. Dit wordt de midden Boulevard. Gaat Vraag je ook aan mensen of ze in Zandvoort wonen? Niet altijd, het hangt er een beetje van af. Maar we hebben tot nu toe wel dat er een beetje verschil zit tussen mensen die hier wonen en mensen die er op bezoek komen. Wat, wat is het verschil van iemand. Wat zegt iemand die nou, op bezoek is? Het is generaliseren natuurlijk. Maar uh, de, ja, degenen die op bezoek komen, niet zo snel negatieve nee, uitspraken. Ze komen denk ik. hier wel met een bepaalde reden. Er is dus wel echt iets fijns aan de Merboulevard. De mensen die hier aan de boulevard wonen, die zeggen allemaal, ja het mag wel iets gezelliger, maar we hebben het hier heel fijn. We wonen hier fijn. We wonen hier fijn, dus we proberen een beetje te filteren wat er dan, wat is dan de kern, wat misschien veranderd kan worden of beter of fijner of niet. Nou ja, de, ik, ik verwacht en ik zie het hier ook een beetje in, dat de, de ene zegt van niks aan doen, lekker laten gaan en de andere zegt plat gooien. En daartussen zit natuurlijk heel veel. Ja, ja. precies. En de die blijft nog uh, gewoon rijden, neem ik aan? We rijden inderdaad wel elke week met die ijskoekar, ja. ja. Tot, tot wanneer is het hele project? Die, uh, we zijn klaar met die, uh, die ontwerp, ontwerpenworkshops uh, 11 september. Ja. Dan begint pas eigenlijk de biennale. Okay. En de biennale duurt van 11 september tot en met 19 oktober. En waar vindt dat dan verder plaats, die biennale? Dat dan uh, neemt plaats uh, op de boulevard zelf en okay. Veloma Plain met name. Okay. Maar dat is dan verzand. En hoe moet ik dat zien? Met tenten, met meerdere ijskookkarren. Ja, het wordt een soort performance-achtige Ja, we willen niet al te veel verklappen. Want het moet natuurlijk ook wel een verrassingselement hebben. Dat is ook goed. Alleen dan zou ik zeker nog een keer terugkomen als het bijna zover is. Want, uh, de, ja, leuk. De, de goede zandvoerders gaan alles wel kijken, maar je moet ze even prikkelen. Ja, dat is zeker zo. Maar uh, ja, het, het, wordt, het wordt een hele. Ja. Ik denk dat Jan het uh, ooit heeft beschreven als het grootste schilderij van Nederland. Ja, zoiets hoort het. Okay. Maar dan wordt het de grootste, de grootste stedenbouwkundige plan van Nederland. Ja, okay. uh, yeah. op zo'n manier. En uh, we hopen dan ook wel uh, met mensen van Zandvoort uh, die plan te kunnen maken ook. Dus dat zij dan ook betrokken kunnen bij zijn bij het maken. Dat, ja. dat betekent dat er nog veel meer Zandvoorters even naar de ijskou moeten lopen? Ja, voor hun verhalen. Maar we zijn ook op zoek naar mensen die ons willen helpen uiteindelijk met dat schilderij. Ja. En uh, die dat moeten uitwerken. Inderdaad. Werken, dus, uh... Dan zou ik zeggen, neem je kans en nodig mensen uit. Nou, bij deze willen wij graag alle Zandvoorters, maar ook bezoekers uit omstreken en heel Nederland uitnodigen om naar Zandvoort te komen. En hun verhaal te doen over de Middenboulevard en het Venemaplein. Voor wat ze ervan vinden, wat ze ermee willen, wat ze ervoor wensen. En uh, dan hopen wij dat met hun te kunnen visualiseren. Inderdaad. Ja. In het weekend van de 11 september. Ja, In het weekend van 11 september. En dan moeten we misschien ook even snel die... Uh... Ik vind dat je ook wat reclame moet maken voor uh, de website. Dat zou ik nou ook net doen, ja. Dus, uh, dus aan jou. Aan jou. <laughs> nou, het, ziet, het ziet er geweldig uit, moet ik zeggen. En dit is natuurlijk een, een, een drukversie, maar zo staat hij ook op, uh, op het blog. Op, uh, op, op, internet, op blog. internet, op de blog te vinden. Hij is niet maar de moeite waard om te lezen. U kunt naar de website wwwbureau en dan bureau met b-u-r-o. bureauboulevard.blogspot.com en u kunt ons ook mailen naar bureauboulevard.gmail.com voor eventuele foto's of verhalen. We hebben ook een adres. Het postadres. Het postadres is uh, de Voorwaasjeplein 33-1. Nou, daar we. Kunnen we ook, kan je ook gewoon uh, leuke brieven of uh, krantenartikelen achterlaten. We verzamelen alles graag. Ja, Waarom? en van de verhalen die we verzamelen maken we elke week een nieuwsbrief uit. En, uh, met alle ja, verhalen, geruchten, rollen en ideeën. En gebakkelijk. echt gebakkelijk, en gebakkelijk <laughs> natuurlijk, ja. <laughs> Uiteindelijk is het heel simpel. WWW, bureau boulevard, En dan kom je er vanzelf. Doorklik op Zandvoort. Leuke ja. site. Is het www.boulevard.com of .nl? blogspot.com. Het is oh, een blog. Is omdat een we de verhalen bijhouden. En ja, ja, ja. Het is wel echt een soort... Uh, ja, Verandert ook voortdurend uh, dan? Uh, wat er, er komen, al komen steeds dingen bij. ja, ja. Elke Dat, week en al dat al maakt het juist zo leuk omdat het voortdurend aan veranderingen kan Je kan er is. volgen inderdaad. Ja. Ja. Dan zijn er zijn gewoon altijd nieuwe dingen. De creatieve geest van de Sandvoorter en niet alleen degene die bij jullie gaat komen kijken. Wordt daarmee even opgewekt en tot leven groeien. Dat, dat is juist de bedoeling. Dat, dat is de, de bedoeling. Weer, uh, op de weg. Ja, nou zie ik even, want voordat we echt het uh, gesprek gaan afsluiten, zie ik aan de achterkant zie ik een aantal foto's staan. Hè, zoals ja. het, uh, is dat iets zoals het eruit zou kunnen zien? Dat zijn wensen van mensen. Ja. ja. Dus uh, dat, dat is dan een aantal ideeën die wij hebben verzameld uh, met de Bureau Boulevard. Ja. En uh, dat hebben we geprobeerd uh, te verbeelden. Ja. Gewoon een beeld uh, van te maken. Dus je ziet er wel gewoon een speeltuin op de Venemaplein. Of een duinlandschap. Uh, ja. Of een fontein zie ik staan. Terrassen zelfs. In uh, geen enkele foto zie je een flat voor. <laughs> nee, die zie je niet. Uh... Het zou ook kunnen zijn dat je die flat weg kan halen. En dan heb je ook een... Uh... En dan heb je, ja, dus, dat dus zou dit zijn ook nog nog kunnen maar een of? aantal van mensen die dit uh, hebben geopperd. Dus we hebben er nog wel meer. Die hmm. komen dan ook op de blog te staan. Maar uh, ja, de een wil een speeltuin en de ander wil een achtbaan. En ja. de ander een ja. schaatsbaan. En dan visualiseren we dat om te kijken of het dan zou werken. Is ja, dat ja, ja. dan wat je zou willen? Ja, en, ja. en dat wordt dan gespreks uh, voor, voor, uh, voor de volgende... Ja. Uh, bureau uh, ja, ontmoeting okay. zeg maar. Ja. Ja, heel mooi. Nou, uh, ik word steeds nieuwsgieriger voor het weekend van 12 uh, september. <laughs> ja. Ik zou het zeker nog eens goed in de krant zetten en misschien tegen de tijd nog eens hier langskomen ja, om het te graag. promoten. Uh, hartelijk dank voor jullie komst. Dank u wel. En ik blijf jullie volgen op het blok. Nou, doe dat. <laughs> Nou, in de intro uh, schuift Edward Geert aan. En dat was uh, trouwens uh, de Eurythmics met Sweet Dreams. Ik hoorde hem gisteren uh, toevallig bij Radio 2 voorbij komen in een of andere iets. Maar uh, daar heb ik het nu niet over. We gaan uh, uh, praten over het strandschaken. Wat er voor de 15e keer wordt uh, gehouden: de Zandvoortse Schaakclub. Die een uh, zeer rustig leven leidt. Heel rustig, te en, rustig. <laughs> en dan twee keer in het jaar uh, in actie komt. Uh, de eerste keer is dan met het Louis Blok toernooi, ja. snelschaken, En de tweede is dan het uh, strand toernooi En Klopt, daar is ja. het nu de tijd voor. Inderdaad, en dat doen we nu alweer dit jaar voor de vijftiende keer. Mm -hmm. uh, streven we streven naar 84 deelnemers. Ja. We zitten nog niet helemaal vol, dus de mensen kunnen zich nog aanmelden. Ja. En uh, het is een andere locatie, we doen het dit jaar uh, bij het strand uh, Paviljoen Meijer aan Zee, dat is strand nummer 16, ja. achter Bewust voor gekozen? Uh, nou bewust, niet bewust eigenlijk, want ja. uh, we speelden het altijd al jaren bij, bij Wander en Karin, ja. maar je uh, hebben twee van die grote partytenten. Ja. En de gemeente vond opeens dat die partytenten te hoog waren, ach, dus de partytenten ach. mochten niet uh, opgezet worden. Ja. En de strand zelf van Wander en Karin is veel te klein, dus daar kunnen we geen 84 man in herbergen. Ja. Daarom zijn we uitgeweken naar Meijer aan Zee. Op en... zich ook een hele mooie grote strandtent, heel luxe. Ja. Dus uh, ja, het is, uh, het is weer eens wat anders. Ja, dat is onder uh, de schaduw van uh, Bouwers Palace. Bauer's Palace ja. Ja. Ja, ja. Het is makkelijk bereikbaar vanuit het station. Je steekt de, de weg over, je bent, je bent er eigenlijk. Het is ja. uh, heel makkelijk te bereiken. 84 uh, kun je er plaatsen? 84 kunnen plaatsen. Ja, hoeveel hebben jullie, hebben jullie er nu? Uh, we zitten nu op een, een man of 60. Is, er is nog plek. Ja, en we verwachten ook wel, we hebben nog een week te gaan, we verwachten nog wel dat, we, een, dat we 84 komen. Is het een regio toernooi? Nee, nee, nee. Het is zelfs zo dat, ja, er spelen natuurlijk wel veel spelers mee uit de regio ja. uiteraard. Maar we hebben zelfs een deelnemer uit, uit Engeland. Zo? Dus uh, ja. ja, ze komen uit Rotterdam, uit Den Haag. En, uh, dus ja, iedereen uit... mag meedoen? Iedereen mag meedoen, ja hoor. Ja. ja hoor, iedereen is van harte welkom. Er staat uh, 25 minuten. Per speler is 50 minuten. Klopt, ja. ja. Wordt er geklokt of wordt na 5 minuten gezegd partij is over? Nee, de klok uh, wordt gesteld. Mee. We hebben okay. elektronische klokken en uh, ja, je moet dus ook op de tijd spelen. En verbruik je te veel tijd, ja, dan ga je door je klok en dan heb je je partij reglementair verloren. Oké. Okay. <laughs> ja, dat is heel simpel. <laughs> dat is heel simpel, ja. ja. Uh, wat is er nou zo boeiend aan? Hè, dat, uh, want als de tijd een rol speelt. Gaat dat dan, kan dat dan heel erg uh, tegen je gaan werken als speler? Dat je dan ja. op een gegeven moment... Ja. In... Mijn god, ik heb ja, tijd te, te kort. Ja, ja. Nee, dat, dat ja. is een bekend feit. Heel ja. veel spelers die, uh, als hun tijd bijna op is, dan uh, ja, de concentratie op de echte partij uh, verdwijnt een beetje. Ze gaan meer op die klok letten dan op een partij. Ja. En dan krijg je de meest uh, afgrijzelijke blunders te zien natuurlijk. Ja. Wat wel leuk is. Maakt dat dan? Een... Ja, als toeschouwer. Wel ja. Leuk is dat is heel leuk. Ja. Ja, ja. <laughs> maar, maar zie je dan ook zo'n fout? Ja. Want, uh, ja, je ziet het. De, de, de heren of dames die zitten op de klok en, en ja. kijken van nou, ik nou, moet. Ja, ja. En jij staat erbij als, als wedstrijdleider, maar ook als, als toeschouwer. Maar je volgt ook de partij. Ja, je, dat het, ja, je ziet dat het verkeerd gaat gewoon. Ja? Je ziet het aan, aan lichaamstalen en alles. Op een gegeven moment dan maken ze de meest afgrijzke blunders. En zitten sommige mensen dan ook echt helemaal naar afloop dan. Ja. Ong, stom, ja, dat kan dat, ik dat geweest, gebeurt he? wel, ja. ja. Ze zouden zich wel dood willen wensen bij <laughs> het spreken. Ja. Maar dat gebeurt dan net nog niet gelukkig. Kunnen, ja. Ze, ja. Dat, kunnen ze dat terughalen? Ze hebben die fout gemaakt. Partij is over. Dan ga je er even over nadenken. En kan je dan zeggen van nou daar en daar heb ik die fout gemaakt. Je kunt, Omdat... je kunt het analyseren, ja, zeker. Ja. Ja, Gebeurt dat ook? ook nog? Ja, ze doen het wel, hoor. Niet, alles, ja. niet alle spelers mensen. Als ze verloren hebben, dan vinden ze het wel mooi geweest. Ah, okay. En dan gaan ze even drinken of zo. En, uh... Maar dat, dat element maakt het natuurlijk wel fascinerend. Het uh, maakt het uh, spannender. Uh, ja, absoluut. Absoluut. Want uh, de, de doorgewinterde uh, schaker die zeg maar uh, zijn tijd uh, goed neemt. Kan hier dus gewoon in de problemen ja, mee ja, komen ja, met die tijd uh... speelt een hele belangrijke rol. Je moet, je, je moet gewoon je partij goed verdelen over die 25 minuten. Ja. Dat is echt heel belangrijk. Is daar een, een, een, een, een strijdplan voor? Laat ik in het begin bij de simpele zetten gewoon mijn tijd uh, kopen. Ja. Waardoor ik aan het eind mijn zetten beter kan overdenken. Ja. Nou, dat gebeurt ook wel. Dat, uh, ja, de meeste openingen zijn natuurlijk wel bekend bij, bij wat, wat betere ja. clubspelers. Dus uh, mm -hmm. ja, die spelen die opening zitten vrij snel natuurlijk. Ja, en het middenspel, als er wat, uh, wat afwijkingen komen, ja, dan moeten ze echt gaan nadenken. En dat, dat kost tijd natuurlijk, hè? maar ja. dat geldt ook voor je tegenstander. Ja, uh, schaken is dus... Uh, ja, wat, wat, wat, wat voor spel is het? Is het nou strategisch, tactisch of... Uh, ja, uh, spel, uh, sport. Uh, het is ook de eeuwige vraag, wat is het nou precies? Maar het ja. is natuurlijk strategie natuurlijk, dat ja. is heel belangrijk. Ja. Het is een strijd uh, op een houten bord met 64 velden, dus, uh, ja... ja. Uh, je, dat gaat dat, uh, ja. je gaat dat indelen in groepen van, uh, van zes spelers ja. naar klassen. Ja. Ja. Moet jij aangeven wat je niveau is? Ja, uh, we hanteren de zogenaamde rating. Rating dat is bij de KNSB een uh, indicatie van hoe sterk iemand is. Uh, en we proberen de groepen zoveel mogelijk samen te stellen in dezelfde sterkte. Want dat is ook wel het leukste. Dat je niet wordt hij? Hoe wordt die rating bepaald? Naar het aantal gewonnen wedstrijden of naar het aantal gespeelde uh, wedstrijden? Ja, dat uh, wordt bepaald aan de hand van de, de bondscompetitie waarin de spelers spelen. En ook een aantal toernooien. Bijvoorbeeld het Kors toernooi, dat uh, speelt mee voor, voor de rating. Ja. Niet alle toernooien spelen mee voor de rating. Maar aan de hand van uh, die resultaten wordt er om het uh, ieder kwartaal een nieuwe rating samengesteld. Dus je hebt een hele goede indicatie wat de sterkte is van iemand. Dus je hebt uh, zeg maar zes, zes sterke spelers, nog zes sterke spelers en dan zakt het af. Kom je dan ook bij de groep recreant uit of heb je ja, die niet? de laatste groep, dat zijn dan meestal de, de, de, ja, de thuisschakers en zo. Maar juist met die rating willen we voorkomen dat zo'n thuisschaker bijvoorbeeld in groep 1 terechtkomt ja. met, met allemaal keien. Eh, dat, dat, dat is voor zo'n speler niet leuk en ook voor nee. zijn tegenstander niet leuk. Nee. Dat is, nee. uh, het, het moet wel hetzelfde niveau hebben. Ja, want we hebben weer een hele sterke topgroep ook weer. Ja. Met onder andere de politicus Roel van Duin uit Amsterdam. Die doet dat een aantal jaren mee en ja. uh, die vindt het een schitterend tenor, dus, uh, ja. ja Dat zijn altijd wel leuke dingen, natuurlijk. Het is ook een echte schakel, hè? Ja, ja klopt, ja. Is het, uh, dat, het gaat dan een beetje ook om sparren, eigenlijk, als het ware. Dus het ja. uh, ja. gewoon uh, kijken hoe ver je komt ten, ten opzichte van, uh, van je tegenstander. Ja, precies. Ja. Dat in die, die kopgroep ook, daar zitten echte, ja, de echte keiers zitten in, de toppers, dat zijn, uh, ja, die hebben allemaal een, een rating van 2000 boven de 2000. Ja, gebeurt het wel eens dat er ook nog iemand uit het nationale schaaksequie ook nog eens eventjes bij jullie aanwipt uh, en denkt van, nou, dat wil eens even uitproberen? Het gebeurt wel eens. Dit ja. jaar hebben we er nog geen één gehad eigenlijk. Ja, maar in het verleden? Het is wel eens gebeurd, ja. Ja. Ja. ja. Ook om te kijken, want dan komt het even nog... dat uh, element van de tijd komt dan wel eens uh, komt dan terug. Uh, is het dan ook bijvoorbeeld dat zo'n schaker bijvoorbeeld zichzelf test... Hoe die in tijdnood dan kan gaan, omdat je tijd gelimiteerd ja, is. Nou ja, dat die geroutineerde zin. schakers weten ongeveer wel hoe ze reageren op tijdnood, dus ja. dat, dat is het punt niet. Nee, maar ja, gewoon ja. eentje die er in ontwikkeling is, zou kunnen zeggen: Van ik zou het wel prettig vinden om. Kan het testen zo'n turn Ja, daar ja. is het nou uitermate geschikt voor, ja. tuurlijk. Ja. Brengen jullie dat dan wel eens onder de aandacht zo? Bij, ja. die, bij juist die uh, type schakers die net beginnen en. Zeggen, nou, kom dan maar even bij ons. Dan kan je jezelf even testen hoe, hoe je ervoor staat. Ja, precies. Dat, dat ja. doen we ook. En het leuke is, dat, als ik dat mag vertellen tenminste... Ja. We hebben sinds enkele maanden een, een eigen website op ja. internet... En dat is te vinden onder Zandvoort schaakt. Ja. En daarin staat alles over ons toernooien. Ook de, de, de, de lijst van de deelnemers tot nu toe. Ja. Maar ook een stuk geschiedenis van de Zandvoort Met foto's en al dat soort dingen. En dat is erg leuk. En daar zijn we wel een beetje trots op op die website. Ja, ja daar kan me best wel uh, iets mee dus in ik wil wilde het even ja. onder de aandacht brengen. Van dat dat ook allemaal bekeken kan worden. Dus, uh, ja. Is er. Uh... Dit schaaktoernooi met 50 minuten of 25 minuten een compleet ander toernooi als het snelschaaktoernooi? Snelschaaktoernooi, dat is nog uh, wat anders. Echt, dit is rapid, hè? 25 minuten is rapid. Het snelschaaktoernooi, dan spreek je toch over partijen van 5 minuten of 10 minuten per persoon. Dat is, dat dus, is nog sneller. Dat is nog sneller. Brengt, dat, ja, ja. brengt dat ook een ander soort spelers met zich mee? Nee hoor. Nee, hoor. Dus nee, je moet echt. kunnen schakelen als, als, als schaker tussen een snel, een rapid en je mag denken wat je wilt toernooi. Ja, ja. Ja, maar ook heel veel clubs, die hebben ook competitie, de gewoon normale clubcompetitie. Maar ook een paar keer per jaar rappen, toernootje. Of snelschaken, snelschakencompetitie. Dat zijn ook heel wat clubs die dat, die dat hebben. Ja, ja, ja. Wat is de, de, de, de maximum tijd bij snelschaken? Uh, nou, dat is dan vijf minuten per persoon of tien minuten per persoon. Dat is heel snel. Dat is heel snel, ja. ja, ja. Dat, is echt een, dat zijn echt van die zenuwpartijen. Ja. Wel echt heel erg leuk. ...nog leuker voor de toeschouwers dan uh, voor de spelers zelf waarschijnlijk. Ja, dat lijkt mij ook. Is, ja. Dat is natuurlijk hetzelfde. Je ziet weer iemand een fout maken in ja. de uitnood. Ja. Ja. Ja. Ja. Is dat nou juist dan ook uh, van uh, waar, uh, waar... Ja, want Schakers, ik heb altijd het beeld dat zijn anal analytische mensen. Uh, of valt ja, dat wel, nou, valt het wel ja, mee? je ziet van alles eigenlijk. Vroeger was het beeld van Schakers dat een beetje saaie, oudere ja, mensen. Ja, maar ja, dat ja, is ja. al lang van niet dan. meer zo. Dat, uh, heel maar, veel Jert schaakt ook tegenwoordig. Maar, dus, maar dat uh, maakt het natuurlijk wel, uh, wat Ben zegt, hè, dat je het ziet gebeuren... Dat de, ja. dat iemand, ja. uh, en dat je daar achteraf dan daar uh, met iemand uh, hè, dus de toeschouwers die zelf ook aan het schaken zegt, nou, hoe kan het ja. zomaar ja. gebeuren? En ja, dat, dat, dat, dat je dat in essentie helemaal uit gaat vlooien. Ja, ja, dat gebeurt wel eens, maar meestal is het te pijnlijk. Daar dat doe je iemand niet aan natuurlijk. Nee, oké, okay, maar het is natuurlijk toch wel zo dat je daar natuurlijk weer beter van wil worden voor een volgend toernooi. Want ja. dat is de andere ja. kant van het uh, verhaal. Ja, het is wel vaak zo met het snel schaak nog ook rappen toernooi. Ze ja. zijn dat soort, soort partijen snel vergeten natuurlijk, hè. Mm. Omdat het uh, in een snel tempo gaat en uh, er wordt ook niet genoteerd, wat bij wijze van spreken wel moet gebeuren bij een normale clubpartij of ja. bolscompetitiepartij, dat wordt uh, genoteerd. Ja, want in de krant zie je normaal gesproken, hè, een partij ja. bijvoorbeeld ja. Uh, tussen Karpov ja. en uh, Kasparov ja. werd altijd uh, netjes. Dat uh, wordt zijn... genoteerd, dat ja. moet ook genoteerd worden natuurlijk. Maar dat telt niet uh, met snelschaken en ook niet met uh, rabbit. Nee. Ja, dat is ook wel een hele gehuurstelling voor veel spelers. Ja, het, het is gewoon ernaar. eigenlijk van godzegen de grepen we zien wel waar we uitkomen. Nou, ja. zo, precies, precies. Ja. Je had het net even over uh, het, het imago, stoffig. Maar uh, bij de grote toernooien, zoals een korenstoernooi, zie ik toch hele jonge lui. Uh, ja, uh, dat is, is ook zo. Dat Hoe, ja. Is dat een, om, een omkeer? Of was dat nou, zo? kijk, bij die toppers, uh, normaal zo is dat je boven je vijftigste eigenlijk, nou ja, dan ga je bergafwaarts met je spelniveau, hè. Ja. Er is één uitzondering, dat is Victor Kortsnoor. die man is uh, 78, die schaakt nog steeds actief, maar dat is ook de enige actieve schaker op die leeftijd, maar... Voor de rest, ja, kort Is zo, zo oud alweer. Ja, ja, ja, ja, de tijd moet gaat uh, toch <laughs> door. Moet je daar he? eigenlijk jong mee beginnen om, om die strategie voor jezelf te ontwikkelen, uh, ja. of kan je gewoon ja. op je 25 e gaan schaken ja, en dan, Tuurlijk, je kunt ook op je 30 of je 40 e ja, ja. gaan schaken, maar verwacht dan niet dat je de echt ja. top gaat ja. bereiken. Hoe jonger je begint, zoals met alle sporten, ja, hoe, ja, hoe sneller je, je ontwikkelt. Het natuurlijk. heeft natuurlijk ook met de geest te maken, ja, tuurlijk. tuurlijk. Ja. Kijk, als jij met begin met schaken als je een jaar of acht bent, ja. Je neemt dat sneller op, allemaal ja. dat soort dingen. Rol je er er dus beter in. Precies. Uh, ik weet nu even een zijsprong van dit, uh, he, maar dan spreek ik je nu aan als schaakkenner. Uh, een tijdje terug was er uh, weer sprake van dat er een uh, tweekampje tussen Karpov en Kasparov weer uh, ja. Ja. Ja. ging ja. plaatsvinden. Ik weet niet of dat alweer plaatsgevonden heeft. Nee, ik, ik twijfel er ook aan of dat ooit nog gaat plaatsvinden. Ja, maar Karpov, de heren zijn dat, uh, schijnbaar nu wel on speaking terms, heb ik moeten zeggen. Jawel, dat dan. wel. Maar ja. Ja, volg je is... dat, uh, dat soort dingen dan ik wel? Volg het wel, natuurlijk ja? wel. Maar ja? beide zijn en uh, geen actieve schakers meer. Karpov, uh, die schaakt niet meer echt actief voor zover ik weet. Kaspar zit natuurlijk veel te veel in die politiek. Ja. Uh, die heeft er ook veel minder tijd voor. Ja. Dus als zo'n tweekamp ooit nog komt, ja, zeg nooit nooit natuurlijk. Ja. Ja. Kijk maar naar jaar geleden naar Spassky en Fischer. Ja. Kijk als er genoeg geld op tafel komt. Dan doen ze het misschien wel. Ja, dus, uh... ja Maar het is, uh, vind je dan wel eens ook op met dit soort uh, nieuwtjes? Van, nou, het is toch wel weer eens interessant om twee van die uh, grootmachten tegenover elkaar uh, te zien. Het zou natuurlijk wel leuk zijn. Ja, ja, Absoluut. Maar ja je hebt natuurlijk weer een hele nieuwe top gekregen, zo langs mijn hand. Ja. Uh, die, die zeker zo goed schaken. Dus, uh... Uh, het, het Nederlandse schaken. Hoe staat het daarmee? Voor, je, voor de kennis zover jij ja. uh, rijdt. Nou ja, het, uh, het had wat beter gekund. Uh, ja. We hebben nou een, een nieuwe, nieuwe jonge topspeler, Giri, ja. Een nieuwe Nederlandse kampioen, dat is een heel jong ventje. Ja. Uh, daar verwacht ik wel veel van. Ja. Maar ja, de andere toppers, uh, Luke van Weli bijvoorbeeld, ja, het komt er ook niet echt uit meer. En ik verwacht ook niet dat het uh, echt nog een, een internationale topper gaat worden. Ja. Ja, je weet het niet natuurlijk. Nee. Uh, Wa waarom, dus... waarom zou dat zijn, dat wij geen internationale toppen kunnen voortbrengen? Is geen dat coaching? Idee. Is dat, uh, is dat uh, geest? Geen idee. Kijk, we zijn natuurlijk een klein land. En als je kijkt naar Rusland en die uh, voormalige Oostbloklanden. Ja, die, die hebben zo'n arsenaal van toppers. En... Trekken een blik open en daar komen weer wel, wel wat schakers uit. Uh, Precies. Ja. Ja. Maar ja, we kunnen opeens een, een enorm talent krijgen dat het wel lukt als klein landje. Kijk, we zijn ook goed met voetballen bij wijze van spreken. Dus waarom ja, ja. zou maar... het niet ja. kunnen? Ja. De optimist Edward Geerts ja, spreekt hier natuurlijk. dus. Ja, tuurlijk. Ja, het zou ja. Ja. Maar, uh, het, uh, ja, kijk, uh, draagt dit soort toernooien dan ook bij uh, om ja, misschien uh, weer uh, het, uh, het schakerspotentieel in Nederland een beetje wakker te schudden? Ja, dan laat ik naar bescheiden zijn. Nou, ons, ja. ons toernooi zal daar niet aan bijdragen, maar wij doen het gewoon om ja. Uh, ja, de mensen plezier te doen, om het schaken ja. een beetje populair te maken onder de mensen. Dus ja. Ja, je weet het nooit natuurlijk. Je ja, kan wel ja. een jong ventje meedoen die, uh, die denkt van god, dat schaken is toch wel leuk en die wint uh, een groep ja. bij ons. Ja. En die gaat door en die wordt steeds beter en beter. Dat zou kunnen natuurlijk. Ja, ja want dat zou natuurlijk ja. ook mooi zijn uh, dat er hier uit dit toernooi iemand opstaat en ja. uh, die schaakt de halve wereld uh, van ja. het bord af. Ja, of dat of zou daarbij. voor de Salford schakel wel een leuke opstelling ja. zijn. Ja, ja, ja en we. dat zou een mooi uithangbord zijn voor volgende toernooi. Ja. Ja. Ja, hoe, jong ja, de, hoe jong is de jongste deelnemer? Uh, de jongste deelnemer die zal een jaar veertien zijn, zeg ik uit mijn hoofd. Hmm. Dat is ja. Kiri ook toch, 14? Ja, die is ook veertien. Ja. Ja. Uh, ja. Maar hij, is nu, hij doet helaas niet mee in zand. <laughs> je je nog even niet gestuurd. <laughs> <laughs> <laughs> um, doe nog even een oproep uh, voor aanmeldingen, want je hebt er nog uh, 22 nodig heb ik begrepen. Ja. Klopt, 4, ja. 60, ja. hè? 84 je... is 60. Ja, en 60 ja, had, had je op, er nu? Plus ja, minus 24 erbij. Ja. ja, 24 erbij. Ja, ze kunnen zich tot donderdag opgeven bij mij. Ja. Het is uh, telefoonnummer 5717978. Ja. Ze kunnen zich ook uh, per e-mail aanmelden bij uh, Ruud Schildmeijer. Ja. Maar het kan ook, gewoon even googlen naar Zandvoort En dan NL. kunnen ze zich ook uh, opgeven. Uh, dat, is, dat werkt ideaal, gewoon die site ze zijn van harte welkom tot, uh, tot en met donderdag en dan wordt de inschrijving gesloten. Duidelijk. Ja. En het is allemaal volgende week. Het is allemaal volgende week bij uh, Meijer AC, strandtijd nummer 16 aan de boulevard. Zaterdag 14 augustus. Is kijkers hoe laat ze, kijkers het? ook welkom. Kijkers zijn ook welkom. Het begint om half 12. En ja, iets iedereen aanwezig zijn in verband met het inschrijven natuurlijk. Dan wensen we je een heel goed toernooi en uh, bedankt voor je komst en informatie. Hartelijk, hartelijk dank. Graag gedaan. Campaign. How about us? Oftewel, uh, de man die dat deed, Paul Carmen was dat. Uh, praten met Alex Willemsen. Uh, goedemorgen. Goedemorgen. En dat heeft uh, alles te maken met markten. Ja. Want tegenwoordig, doe jij dat? Ja. En, uh, uh, uh, markten in Zandvoort. Ja. Alweer voor het tweede jaar. Ja, hoe bevalt het uh, op dit moment uh, in de tijd uh, nu dat je het doet want je hebt het overgenomen van uh, Ferry Verbrugge ja Ferry Verbrugge heeft dat altijd gedaan en wij doen het sinds vorig jaar en het bevalt eigenlijk heel goed ja ja ook prima en uh, vorige keer ook samenwerken met de gemeente vond ook heel prettig ja. En het is gewoon een prek. Waar, waar maar, blijkt dat noemde. uit? Uit uh, die samenwerking met, uh, met maar de Maar dat blijkt Nou, ja. met name ook als je in overleg gaat met de brandweer. Dat, dat, dat de brandweer ook... Uh, wij kijken vanuit het standpunt van de brandweer. Mm -hmm. Maar de brandweer, die bekijkt het ook vanuit ons standpunt. Oh. Ja, nou. dus die proberen gewoon mee te denken. Ja. Dat voor bepaalde dingen die wat lastig zijn. Dat we daar gewoon tot een goede uh, oplossing komen. Waar we alle twee tevreden mee zijn. En het is niet zo dat de brandweer zegt, zo moet het en zo is het. Dan heb je pech gehad, wat ook gebeurt in sommige gemeenten. Ja. Dus überhaupt, dat gaat gewoon heel ja, want, en heel prettig. Ja, want je werkt dus in verschillende gemeentes. Ja, we doen verschillende gemeentes, evenementen. Ja. ja En hier in Zandvoort uh, is jou dat opgevallen dat je dat met, met dit verhaal, met dat voorbeeld van die brandweer... Ja, dat met dat de brandweer doen? ook met de gemeente. Het ja. zijn gewoon zijn ontzettend prettig. Zijn niet, uh, ja, je hebt in alle gemeenten... Kijk, je hebt regels, regels moeten nageleefd worden. Maar, ja. maar soms moet je daar toch... Even proberen over allemaal aan te passen. En dat gaat hier altijd in heel goed overleg. En terwijl we in andere dingen. Uh, ja, om wat moeizaam gaat. En om sommige gemeenten zo moeizaam gaat dat we zelfs een veiligheidsadviseur aan het werk hebben. Om die dingen voor ons te regelen. Maar alleen maar Omdat, dat niet. Ja. ja. Nou ja, niet alleen voor dat, ook voor andere dingen. Maar we hebben dus iemand uh, ja, die doet voor ons veiligheid op brandgebied, op, op evenementen binnen. Met nooduitgang en dergelijke. En die man uh, die is werkzaam geweest uh, in de brandweer in Utrecht. heeft heeft al alle grote evenementen gedaan. Ja, bij Utrecht, noem maar op. Dus die weet precies hoe of wat. En, en die werkt nou bij ons. En, en die regelt dan ook dingen voor ons. Je weet precies hoe we wat. En, en soms zijn we daar te druk mee om dat zelf allemaal te doen. Je bent natuurlijk druk met organiseren, want KMG ja. is natuurlijk niet alleen maar de Zandvoort. Nee. Het is een groot evenementenbedrijf. Nee. Ja, ja maar evenementen, attractie, het, het wordt steeds groter, er ja. komen steeds meer dingen bij. Ah, je zegt uh, zelf, ik ben een druk en ik schiet ja. even in de stress. Ja. Neem ja. je daar niet te veel op je vork? Ja, ongetwijfeld. Ja, ongetwijfeld. <laughs> ja, dat ja. ding wat zeker is. Ja. Oké, okay, um, Terug naar de markt. Voor, uh, in het voorjaar was het de grootste voorjaarsmarkt, nu ja. is het de grootste markt. Ja, Hoe bepaal je, je dat? Uit. Hoe bepaal je dat? Of misschien Kijk zegt je naar de Groningen de, wel van ik heb een veel grotere markt. Ja, er zijn, er zijn wel een paar markten die, die hebben meer kramen. We kijken dat op het hele gebied. We staan midden in het centrum van Zandvoort. We hebben veel entertainment. We hebben ook wel best veel kramen. En alles bij elkaar is gewoon een groots gebeuren. En vandaar dat ik gewoon durf te zeggen dat wij de grootste zomermarkt hebben. En je moet dat niet zozeer als, als in aantallen van kramen zien. Je moet dat ook niet zien als aantallen van bezoekers. We hebben heel veel bezoekers. We hebben veel kramen, veel entertainment. We hebben gewoon een goed evenement. Waarvan ik gewoon durf te zeggen, grootste zomermarkt van Nederland en daarnaast is Sandvoort gewoon, Sandvoort gewoon een heel prettig dorp om te zijn. Dat met is, zonder zondenzomermarkt. Dat is nou, dat is nou eens gewoon eens leuk om graag, te horen. Ja, van, ja, dat van, meen van, ik echt. Ja. Dat is gewoon, ja, ja. Die, uh, ik ben hier graag. De, de markt is eigenlijk geen markt meer. Dat zeg ik zelf wel. Het is een evenement. Ja, het is een evenement. Je ziet, uh, je ziet heel veel uh, entertainment. Ja. En, uh, je hebt zelf al de uitspraak gedaan. Ik hield me hard vast uh, bij de vorige markt. Want morgens regent het een beetje. Ja. Maar smiddags komen de families toch. En de, ja. De kinderen. ja, mensen komen toch. Ja. Ja. Bl Blijkt dat... Als je alleen een markt doet, wordt het dan minder? Of als het eh, amusement is, is het dan meer? Ja, als je alleen een markt... dan, dan, dan, ja, dan heb je gewoon een braderie. En, en dit mag je echt geen braderie of, of, nee. of een markt. Die, de de, de ja-markt... Als je ja-markt zegt... denken de mensen eigenlijk alleen maar aan kramen. Maar een ja dat begrip is uit het verleden al. Weet ik al heel oud. En dat is een ja dat je vroeger had je echt... en dat was ook vroeger met de kermis en zo... had je één evenement per jaar. De ja hm. En dat waren dat mensen hun dingen verkochten. Maar dat kwamen ook... Heel veel entertainment en artiesten deden hun dingen en zo. Ja. Dus, en ja, maar het is een heel. Een heel O, ruim omvattend begrip, niet echt meer... in ja, hoe, ben je, hoe ben je er eigenlijk in teruggekomen in dit, uh, in dit vak? In want dit dan, vak? Ja, want eigenlijk mag je toch wel... Want als ik jou zo hoor, dan heb je het toch over een vak. Ja, het is ook echt <laughs> wel een vak. Het ja. is uh, een heel leuk vak. Ja? Wij zijn van huis uit, zijn wij kermisexploitanten. Mm -hmm. ja, nou, dan ben je kermisexploitant. We zijn, uh, in het verleden zijn we ooit begonnen met attracties bouwen. Gewoon hobbymatig. Uh, ja, begonnen. Het blijkt dat we er heel goed in zijn. Ondertussen hebben we... Ik, ik weet niet precies, ongeveer een 200 attracties wereldwijd uh, reizen van KMG verkocht. Ja. Ja. Nou, dan komt er eens een bedrijf bij je. God, heb je ook een draaimolen? Die willen we graag bij een winkelcentrum hebben. Ja. ja, nou, dan kom je bij het winkelcentrum, dan leef je in een draaimolen. Ja, kan je dat ook? Kunnen we ook? God, ja, kan je ook een markt erbij? Ja, dat kunnen we ook. Ja. En, en zo zijn we. zo. We doen Ja-markt, we doen, ja doen houseparties, we, we doen bedrijfsopeningen. Winkel, je kan het zo gek niet bedenken. Waar staat KMG even voor? KMG, dat, dat is een aantal. Uh, voor een aantal bedrijven. Die samen ja. een groep vormen. En dit wat uh, hier in Zandvoort gebeurt, Dus de kermis goed, Oftewel KMG events. Is dat ja. uh, in de loop der tijd gewoon de KMG events. Ja. Het gaat, je zegt het net al. Hè? Het gaat dus meer... Dan alleen maar eh, wat je dan op, op zo'n markt aantreft. Dan ja. verkopen en weet ik veel wat ja. een stukje entertainment ja. ook. Hebben jullie daaraan gedacht uh, voor deze zomermarkt? <laughs> ja. ja, want dat weet ik af. Dat willen we dan weten natuurlijk. Wat nou, is er dan we, omheen nog? De, te zien? We, we, we hebben. Uh, jeetje. We, we hebben in ieder geval zoveel entertainment. Ja, dan nou, ik eigenlijk okay. moet lichten dat ik licht, elkaar niet voor de voeten lopen. Ja, maar we hebben we de er een TMC ja. present. We hebben danseres uit Eindhoven, we hebben Clown Howie. Ik weet niet eens hoe dat heet. Hmm? Sergeant Wilson. Sergeant Wilson is er. Is uh, dat Sergeant Wilson? <laughs> <Ja>. <laughs> heb, je, heb je niet van tevoren gekeken of wie dat was of wat dan ook? Jawel, die, die komt, hebben die we al een jaar. En, en die komt hier al jaren. En, en, en ik weet zeker, als Sergeant Wilson gaat optreden... is het raadhuisplein gewoon, Vol. kom je niet meer door. Vol. Eh, klaar, is gewoon geblokkeerd. Yeah. Dat trekt zoveel mensen. Leg, leg je nou ook op uh, van... Dat is iemand die trekt veel mensen. En die is dus interessant om op een jaarmarkt. De mensen willen geëntertainen worden. mensen willen leuke dingen hebben. En het is een heel bijzonder. Sergeant Wilson Army Show. Hij is echt. En uit Sanford komt ook Nico met zijn lege jeeps. Nico Vos. Ja, die is natuurlijk ook van de bedrijf. En die rijdt Sergeant Wilson rond. En onze eigen dondergrebber natuurlijk. Want die heeft ook zo'n jeepies achter. Ongetwijfeld. Ja, dat zeg ik. We hebben zelfs twee podia's op het Raadhuisplein nu staan. Ja. Dus dan moeten we weer allemaal afstemmen en ja, je kan het uh. zo gek niet bedenken. Uh, uh, het kan. Nou, nou, niet nou wel. ja, wel. Ja, we hebben ook wel eens dingen die wat minder aanslaan, ja. maar je zoekt daar wel altijd dingen die gewoon de mensen uh, heel erg leuk vinden. Praat je ook met entertainmentbureaus, CQ-bedrijven, die uh, waarvan je denkt van dat zou interessant kunnen zijn? Heb je daar ook een netwerk ja, voor? We hebben een heel groot netwerk voor. Alleen moet ik heel eerlijk zeggen dat de meeste van die bureaus zijn een beetje aan de dure kant voor dergelijke evenementen. Mm. Dat, is, dat is een hele kostbare kwestie. En zo maar dat, uh, je, je, je komt elkaar wel ergens tegen bij de oh, een of andere heel feestje. Komen we of elkaar er... tegen. God, dan het lijkt me ook, ook, ook een wereldje op zich. Ja, is het ja. ook. Ja. Ja, ja, ja. Je komt er heel vaak tegen. En wij zelf zijn niet, uh, hoe moet ik dat zeggen... Komt er wel steeds meer bij, maar wij zelf doen niet zo gek veel entertainment. Wij, wij, wij huren dat altijd in. Het ja. enige wat wij hebben, dat is de hardware, om het zo te zeggen. Dat is een podiumwagen, de muziekinstallatie. Ja. En alles wat er omheen zit. Dat, dat, dat. Waar concentreert zich dat bij de jaarmarkt op? Op het Raadhuisplein? Tremplein, zoals de Zandvoort, is dat nog wel. Ah, ja, de podium's op het Raadhuisplein in het midden, maar uh, we zetten ook bij de Princessenweg kinderattracties neer. En we hebben vorige keer op het Gasthuisplein. Hebben we ook, hadden we ook een gratis uh, kwadbaan staan voor de kinderen. Mm -hmm. Dus ja, het concentreert zich overal eigenlijk. Zwaluweestraat. Zwaluweestraat vol Halterstraat, Kerkstraat. En we hebben vorig jaar zelfs op het uh, Badhuisplein wat neergedaan, maar dat was. Technisch is dat niet bevallig, dus dat nee. doen we niet meer. Uh, waar, waar gaat het zich uh, nu afspelen? Het, uh... Uh, Kerkstraat tot einde Prinsessenweg en Halterstraat tot uh, Raatersprein-Louis-Davidsstraat. Gasthuisplein. Ja, en Zwaluweestraat, Gasthuisplein. Daar komen uh, ook een soort dansressen op. Die hebben er in het voorjaar, geloof ik, ook gestaan, of vorig jaar. Ja. Ja, Toevallig nee, van mijn... Koning Lodewijk? Van? Konie Lodewijk? Ja, dat durf ik niet te zeggen, ja. want nee, in hier, in hier ik kan je uh, alles weten. Hey, ik gooi maar een naam op. Ja, ik bemoei, het kan zomaar zijn. Ik bemoei me niet helemaal nee. met, met de tekening en de ja. indeling. En uh, ja, dat doe ik bewust niet. Anders, uh, ja, heb ik drukker. heb genoeg te doen. Ja. Maar in ieder geval... En als dat fout gaat, kan ik een ander de schuld geven. Sorry. <laughs> ja, als eindverantwoordelijkheid ja? tik ik, tikken ze toch op jouw vingers. Uh. Ja, dat is zo. Maar dan zeg ik altijd, moet je morgen even terugkomen als de ja, baas is is. Goed. Ja. Uh, ja. <laughs> en dan staan ze er morgen deur dicht. Ja. In ieder geval is het dorp weer helemaal gevuld met ja. uh, met entertainment en met ja. uh, met, met marktkraam. Er zal weer van alles te koop zijn. Ja. Uh, net hadden wij hier de school en die staat ook met een kraam. En ik heb vorige keer is me opgevallen dat een aantal instellingen Zandvoort instellingen ook marktkraam hebben. Ja, krijgen ook... die uh, in voordeel mogen die ertussen Ja, staan? De, in alle de Zandvoortse ondernemers die krijgen sowieso, die hebben een speciaal tarief. Daarnaast hebben we uit mijn hoofd, ook voor Zandvoortse mensen. We een speciaal tarief. Dan krijgen we heel veel aanvragen uh, van bepaalde instellingen. En die bekijken we allemaal individueel. En als wij denken dat het een goed doel is, op een manier, dan krijgen die in principe de kraam voor niks. Dus de, dat ja, We hebben ons. bijvoorbeeld ook de vrijwillige brandweer eens gehad. Als de vrijwillige ja. brandweer van zei joh kunnen we op de markt? Is goed, wanneer we weer komen kost het? Nee joh, niks. Ga maar staan. Dus. dus wij een, als een, uh, een sociaal karakter dan? Ja, ja tuurlijk. Ja, maar je, je, je kan du dingen nooit alleen doen. Nee. Wij als je omroep. Allemaal, je moet het met z'n allen doen. Ja, nee, wij toevallig al... kijkt iedereen mij altijd aan: goh, jij doet het? Nee hoor. Dat is, ik bedoel, ja, als ik er morgen niet ben, dan is die markt er ook. Gaat wordt, die net zo, gaat gewoon Gaat gewoon door. door. Eh, wij als omroep zouden dus ook een kraam ja. kunnen krijgen. Ja hoor, tuurlijk. Ja. ja. Ja. Ik, heb, ik heb zelfs in life. het verleden hebben we wel eens gehad om, om, om live wat te doen op de a markt met de omroep op het podium. Wij doen dat op meer evenementen. Alleen, af en toe heb ik wel het idee, bij jullie weet ik niet, dat het best wel moeizaam kan gaan. Omdat je ook veel geluidsoverlast hebt. Die ervaring hebben wij dat je veel storing op de zender hebt. Ja. Ja, dat zou kunnen. Maar dan heb je meer mogelijkheid, kijk, we hebben veel ervaring met die dingen in het verleden, mm -hmm. dat je dat gewoon even plant en dat je daartussendoor gewoon muziek draait. Ja. Als het te gek wordt of zo, plaat je tussendoor en dan kijk je gewoon, ja, die dingen ja. kunnen gebeuren. En dan heb je in het verleden, was er overal, dat geld voor, voor alle evenementen, was er meer geld beschikbaar. Toen had je bepaalde radiozenders, die hadden een speciale cabine voor op evenementen, ja. een soort groot glazen ei. Maar daar praat ik over hem, maar toen was er nog geld, er was een poen. Geld, was een poen. Ja, <laughs> ja, tegenwoordig hoeven we daar niet meer aan we overal uh, bezuinigen. Worden, ja. Maar het is wel leuk omdat dat hier keer live ja, te doen. Dat is wel interessante gegeven nog, voor, uh, voordat we echt het gesprek nog even af gaan ronden. Ja. Uh, bezuinigen, uh, dat is nu, uh, hè, de portemonnee uh, wordt uh, nu ja, uh, geld uh, gewoon... Geld Ja. Uh, alles. Ja. Merken jullie dat uh, als ja. organisatie dus ja. nu ook met het organiseren van ja. jaarmarkten? Ja, maar niet alleen jaarmarkten, alles. ja. ja. Ja, ik, ik, misschien is het een negatieve ding, ik denk dat we nog wel een beetje in de crisis zitten en als de mensen wel geld hebben, je ziet het aan de bedrijven, mensen houden geld vast. Ja, en zie je toch ook op een gegeven moment ook weer van, hé, hey, er zit weer een omslagpunt, het kan weer. Ik heb het idee dat we een omslagpunt hebben, dat het van het jaar iets beter gaat dan volgend jaar. Ja. Aan de andere kant hoor ik ook van, joh, we moeten nog twee jaar rekening houden met terugslag. Merk, Ik durf het niet te zeggen. Merk je dat ook aan het aantal inschrijvingen? Want mensen schrijven zich bij jou in voor de markt? Of staan ze ja, nog steeds te nee. dringen om er zand voor te komen? Nee, ja, ze staan wel. Ja, te dringen is overdreven. Je, je merkt gewoon dat het minder wordt. Ja. Maar dat, dat is gewoon een algehele trend. En, en, ja. Komt vast wel weer goed. Want het, On, niet, het komt ongetwijfeld goed. niet te negatief daarover. Nee, te nee, het nee. Komt nee, ongetwijfeld nee. goed. Maar ja, je dingen gaan nog ook wel heel goed. Ja. Alleen. Ik denk dat we gewoon jaren verwend zijn. Dat ja, is alles. Maar eigenlijk best heel erg verwend. Aan de andere kant, uh, hoe minder geld je hebt, des te creatiever kom je ook weer. Dus dat is. Weer, uh, is, dat, is dat ook een gegeven? En, en, en, ene, wat ik dan wel, jongens, van mij, <laughs> klinkt misschien heel lullig, <laughs> Jof, van mij, mag dan wel even slecht blijven. Dan ja? vallen die rotappels een beetje uit de boom. Dan krijgen we misschien een beetje een gezonde ondernemingsklimaat. Ja, dat, dat een beetje schudden aan de boom. Ja, dat schudden dat aan de, de boom ja. Ja, misschien is dat geen goede gedachte, maar dat denk ik nog wel eens, want er zit toch. Uh, er zeker wat in evenementen, organisatielanden. Een ja. beetje clowns uh, tussen. Ja. ja, maar ik denk dat dat voor elke branche geldt trouwens. Ja. Niet alleen voor de organisatie, maar ik kom ze dan tegen op mijn werkgebied. Op, op gebieden mm -hmm. ik zeg, joh, ja, bedoel, ja, wij verhuren podiums. Er zijn heel veel mensen die podiums verhuren. Ja. En dan zie ik soms rijden en denk ik, ja joh. Wij hebben ons podium is gekeurd voor de gemeente Utrecht. Ja. Nou, maar ik zie soms podiums die mogen dan wel weer opbouwen in Utrecht. Ik denk, ja, die kunnen nooit gekeurd zijn, die zijn ook niet gekeurd. En, en... op die manier denk ik, jongens, ja, dat moet, kan best wel wat meer. Ja, meer. Ja. Kijk, kijk daar eens naar, ook als, als gemeente Utrecht van de Statenpodium, dat is niet gekeurd. Ja, in, in de wezen elk podium en tribune die opgebouwd wordt in Utrecht moet gekeurd zijn. Die moet voldoen aan de eisen van de gemeente. Ja? Nou, dan denk ik, joh, als gemeente let er wel op... maar ze kunnen niet op elk evenement zijn. Okay. Ja. En ik denk, als die als... Het, het allemaal wat lastiger wordt. Dat zul ik mensen vanzelf stoppen. Als er wat meer ja, strengere eisen zijn, dat ze ja, dat moeten echt... voldoen. D dit is een zomermarkt, ja. maar ik weet dat er nog meer markten ja, hier in de Daar ben november. je ook bij betrokken. Die, ja, daar zijn we ook bij betrokken. betrokken dit is de ja. feestmarkt. Hè, ja. Uit mijn hoofd, 28 november. Ja. Drie keer per jaar geloof Drie ik. Drie keer per jaar. We hebben een, uh, de voorjaarsmarkt, de zomermarkt en de feestmarkt. En de feestmarkt natuurlijk weer met Sinterklaas. Ja. ja, ja. Vaste prik. Vaste prik. Ja, die, ho <laughs> die hoort, ja. hoort erbij. Ja, dus het ja, is november, uh, augustus, november en dan in de voorjaar? Mij, Mij Mij mee, ja, We kijken altijd een beetje hoe het valt. Soms je moet je rekening houden met pinksteren en alles. En ah, zo dat is het komende jaar ja, iets later. Hè? Dan ik zien jullie. durf het nog niet te zeggen. Ja. Ja. Dit, dit, ik zeg uh, het dan maar even ja. vast. Ja. Ja, okay. Laten we eerst maar eens naar morgen kijken. Laten we even, Laten we even naar morgen kijken. ja, ja. Heel, heel het dorp staat vol. het Hele dorp staat vol. We gaan, uh, heel, heel kort gezegd, maar daar wil ik ook niet veel over zeggen, morgen gaan we met een treintje rijden. als alles normaal verloopt maar dat zien we vanzelf. <laughs> treintje van het <op> Badhuisplein? <laughs> treintje met een bad... Ja, het treintje gaat door Zandvoort rijden. Ja, er okay. komt een, uh, een nieuw toeristentreintje in Zandvoort reizen. Alles een beetje normaal en goed verloopt. Dat uh, was de bedoeling dat dat al uh, eerder zou gebeuren. Maar we hebben wat tegenslag gehad. Nou, we gaan het uh, we gaan nou, zien. Dan, Morgen uh, de primeur. Ja, Vandaag ja, de proefrit. Nou ja, <laughs> proefrit. Ja. Dankjewel Alex. Graag, Graag gedaan. gedaan. Uh, we gaan uh, afsluiten. En dat uh, doen we, dat doen we eens, uh, uh, met uh, het uh, volgende. Uh, George van Dam voor de tweede uur. Dankjewel. Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Dik te hark met het NOS journaal. Bladicum is de duurste woongemeente in Nederland. Uit cijfers van de site woningmarktcijfers.nl... blijkt dat in de Noord-Hollandse plaats gemiddeld... bijna 1,1 miljoen euro voor een woning betaald moet worden de tweede plaats staat Bloemendaal, gevolgd door Laren in het Gooi en Wassenaar. De goedkoopste woningen zijn te vinden in Groningen en Friesland. In het Groningse de Marne kost een gemiddelde koopwoning 120.000 euro... en in Delftseil 129.000. In de eerste helft van het jaar werden in Nederland bijna 60.000 woningen verkocht. Kleine 4% meer dan in 2009. ze. Bali zegt dat het Iraakse leger... in de komende tien jaar nog niet in staat is de veiligheid in het land te garanderen. Iraakse generaal vindt het vertrek van Amerikaanse troepen... aan het eind van volgend jaar voorbarig. Op een conferentie in Baghdad zei Zabadi... Ze dat het Iraakse leger tot het jaar 2020... niet buiten de steun van de Amerikanen kan. De terugtrekking van Amerikaanse troepen begint eind augustus. 50.000 Amerikaanse militairen blijven tot het eind van volgend jaar in Irak... om Iraakse militairen bij te staan en op te leiden. China telt op dit moment 23 miljoen protestantse christenen. Het hoogste aantal ooit... De meesten bekeerden zich in de periode na 1993. Het Chinese staatspersbureau denkt dat er verband is met de toegenomen welvaart. De meeste christenen wonen in het zuidoosten van het land, de regio die in deze periode de sterkste economische groei doormaakte. Behalve 23 miljoen protestanten telt China bijna 6 miljoen katholieken. Samen vormen ze een paar procent van de bevolking. Het persbureau zegt ook dat de andere religies, zoals het taoïsme en boeddhisme, een periode van groei doormaken. Het weer is zonnig behalve in het westen, daar is het bewolkt en valt hier en daar een bui, vanmiddag ook in de rest van het land. Temperatuur ongeveer 22 graden. Morgen meer buien, zaterdag vrij zonnig. Dit was het. Bent u op zoek naar een nieuwe wasmachine, droger, koelkast, televisie?